10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het is nog steeds glad in het noorden van Nederland. Vooral op de A32 bij Herenveen. en de A37 bij Hogeveen zijn veel ongelukken gebeurd. Bij de politie komen nog steeds meldingen binnen. maar het zijn er minder dan aan het begin van de ochtendspits. Vanwege de ongevallen van morgen ontstonden op diverse plekken files. Daardoor zie je ook dat de snelheid vaak eruit wordt gehaald en de kans op een aanrijding is dan ook aanzienlijk kleiner. Bovendien zijn mensen ook wat alerter waarschijnlijk waardoor men of niet de weg op is gegaan of voorzichtiger is gaan rijden. En dat vertelt zich toch in het aantal minder meldingen van aanrijdingen. Het KNMI heeft in Friesland, Groningen en Drenthe code oranje afgegeven. En dat het zo glad is komt doordat er sinds vanochtend lichte sneeuw of regen op een bevroren ondergrond valt. Wie illegaal in Nederland is, kan een boete krijgen van maximaal 3900 euro. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie, dat vandaag aan de orde komt in de ministerraad. Als mensen zonder verblijfsvergunning bij bijvoorbeeld een verkeerscontrole worden aangetroffen, krijgen ze een boete die kan oplopen tot 3900 euro. Dat bedrag is niet meteen zo hoog, maar loopt op als een illegaal meer overtredingen heeft begaan. Particulieren en organisaties die illegalen helpen worden niet strafbaar... en ook minderjarige illegalen worden niet aangepakt. Rusland zegt dat het beleid ten opzichte van Syrië niet is veranderd. Buitenlandse Zaken in Moskou neemt afstand van de uitspraken van zijn gezant... voor het Midden-Oosten onder minister van Buitenlandse Zaken Bogdanov. Die zei gisteren dat de Syrische president Assad terrein verliest... en dat er rekening moet worden gehouden met een zege van het gewapende verzet... Volgens Buitenlandse Zaken ging Bogdanovic alleen even in op de situatie van de Syrische oppositie. Rusland is bondgenoot van Syrië en heeft samen met China drie keer een VN-resolutie voor verscherpte sancties tegengehouden. Het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP, verhoogt voor volgend jaar de pensioenpremie. De premie stijgt met 1,3 procent naar 25,4 procent. Het ABP is het pensioenfonds voor ambtenaren en leraren. Voor een gemiddelde werknemer met een bruto maandsalaris van 3400 euro... komt de verhoging neer op een premiestijging van 10 euro per maand. Het grootste deel van de premieverhoging is volgens het AWP noodzakelijk... omdat steeds meer mensen langer leven. Dan het weer nog in het Noordoosten nog lichte vorst en wat motsneeuw. Plaatselijk is er kans op ijzel. Later vanochtend droog en wat zon, maar vanmiddag van het zuidwesten uit weer regen. Het wordt plus 1 graad in Groningen en plus 6 in Zeeland. Nou, verkeersinformatie. In het noorden van het land is het nog plaatselijk glad door ijzel, Maar op de snelwegen gaat het inmiddels naar het behoren. Het viel op de ring van Amsterdam, de A10. Na een ongeluk tussen knooppunt Watergraas, en knooppunt Amstel, drie kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Een vertraging bij de spoorwegen, want tussen Helmond en Horst-Sevenum rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en een vertraging meer dan een uur.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De kerstverse minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem... is nu ineens ook kandidaat voor een van de zwaarste functies in Europa. In 2040 telt Nederland bijna 18 miljoen inwoners. Wat zijn de gevolgen? De Zeeuws-Vlaamse stad Hulst wordt overspoeld door storingen. We zitten in de uithoek van Nederland. En uh, er zijn uh, netwerken die stoppen, die stoppen hier. Dus is het uh, opluggen of aanpluggen uh, vaak een, uh, een probleem. En het ochtendhumeur van Neil Gunjerli. Het is 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. De kerstverser minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem... zou wel eens de nieuwe voorzitter kunnen worden van de eurogroep. En dat is de belangrijkste overleggroep van de ministers van Financiën van de landen met de euro. Dat is nu nog uh, onder leiding. Die groep staat nu nog onder leiding van uh, de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker. Onno Ruding, goedemorgen. Goedemorgen. Oud minister van Financiën, voormalig topman van de Citibank... en nu voorzitter van de CEPS, de grootste denktank over Europees beleid. Zou het verstandig zijn als hij het zou worden? Uh, mag ik vooropstellen dat het goed is dat... Nederlanders, in dit geval Nederlandse ministers, belangrijke internationale functies vervulden. Ja. Ik heb het zelf ook gedaan, um, toen bij het IMF. Um, dat gezegd zijnde, um, ja, dit is een gecompliceerde zaak. Het is eervol om gevraagd te worden, als dat zo zou zijn, dat weet ik niet. Nee. Maar um, dit is een hele moeilijke functie, dat heeft uh, Juncker zelf ervaren... omdat je dikwijls als een sandwich geplakt zit tussen twee stevige... Brood, dat is aan de ene kant Duitsland, aan de andere kant Frankrijk. Ja. Die ruzie maken. Ja. En dan ook nog met de Europese Commissie. Dus de vraag is dan of je altijd ook je, de belangen van je eigen land... in dit geval Nederland, voldoende kunt behartigen... Dus? als je moet proberen hè, compromissen te vinden. Dus het antwoord op mijn vraag zou het verstandig zijn, Luid dan? Nou, ik aarzel zeer of je dat moet doen, hoe eervol het ook is. Het tweede is, het is een groot tijdsbeslag... Nou, dat is aardig voor meneer Van Rompuy, die andere functie, want het is zijn hoofdfunctie. Maar hier moet je het naast je ministerschap van Financiën doen. Ja. En het derde is, um, um, ja, Juncker had al heel veel ervaring, uh, meer dan tien jaar, uh, als minister van Financiën, trouwens premier ook, ja. toen hij deze post aanvaarde. En ze te had... langzittende regeringsleider uit mijn hoofd he, in ja, Europa. Uh, ik heb hem nog meegemaakt als collega, minister van Financiën zelfs een tijd geleden, maar ik heb zelf ervaren bij het IMF... ik was toen voorzitter van het, het interim committee... van alle ministers van Financiën van de wereld... maar die post kreeg ik, en dat heb ik vijf jaar gehouden... toen ik al een aantal jaren minister van Financiën was hier in Nederland... en al had meegelopen een hele tijd. En dat is natuurlijk bij Dijsselbloem, kan dat nog niet het geval zijn. Dat is logisch, dat is pas twee maanden. Ja. maand. En dus ik vind het een, uh, als je dat aanvaardt, uh, een riskante zaak. Want je moet wel bedenken dat natuurlijk enige andere ministers van financiën, mispresidenten, die al benaderd waren... gezegd hebben, hè, dank u wel, maar dat doe ik niet. Want oh. het, het is natuurlijk een, een beetje een wespennest. Ja. Dus um, als ik hem was, zou ik het ja, serieus overwegen... maar, maar niet bijvoorbeeld uh, automatisch ja zeggen. Nee, want u noemt eigenlijk alleen maar nadelen op. Nou ja, de, het <lacht> zegt, ja zegt, dat is waar. Het zijn nadelen behalve één ding dat je dus... Um, op zich is het goed voor Nederland wat ik zei. Het is, je kunt natuurlijk, als je het handig doet, invloed uitoefenen. Ja. Ook, ook wel in het belang van je eigen land. Maar ja, daar moet je mee oppassen. Want anders snij je je eigen vingers als ze zeggen: meneer, hè, u laat uw eigen belangen prevaleren. Ja. En, um, maar het grootste punt is hier: heb ik, ik heb veel contact met Juncker. Ja. En um, dat, um, dat hij zit soms klem tussen die grote lidstaten. Nou is hij natuurlijk wat kleiner, hè, Luxemburg dan Nederland. Ja. Maar kijk, wij, wij zitten. Meestal op deze terreinen financieel redelijk dicht bij Duitsland. Dat was in mijn tijd al en nu ja. niet altijd... En de Duitsers zullen dit denk ik, zeer toejuichen. En oh, dat... de Fransen misschien ook, want het is u ook niet ontgaan... dat premier Rutte nog eventjes op bezoek was bij de Franse president... François Hollande aan de vooravond van de Eurotop. Daar uh, is dit misschien wel ter tafel gekomen. In ieder geval stond het daags daarna meteen in de Franse kranten... dat Dijsselbloem kandidaat zou zijn. En Dijsselbloem is natuurlijk een sociaal-democraat, net als François Hollande... met uh, vanuit zijn eigen partij de gedachte dat het misschien even iets anders moet... met de strenge begrotingsregels in Europa. Um. Ja, dat zou kunnen. Ik ben daar niet bij geweest en nu ook niet. Nee, maar, maar u weet wel uh, hoe dat soort spe sp spelletjes... Ja, dat is... Nou ja, het zijn geen spelletjes, maar hoe, hoe het nee. spel, het onderhandelingsspel, wordt gespeeld natuurlijk. Ja, maar als het ware wat u net vermoedt, dan is dat een hele riskante. Ten eerste kan ik me niet voorstellen dat, uh, dat Rutte dat dan zou... Bevorderen, omdat die zeker niet bij die, hè, die politieke richting hoort, die u net noemde, van de Sociaaldemocraten. En ten tweede, ja natuurlijk hebben we wel een paar punten gemeen met, met Frankrijk. Maar meestal, op deze terrein waar wij het over hebben nu, uh, liggen Nederland en Frankrijk flink ver uit elkaar. Ja. En we moeten ons niet op sleeptouw laten nemen door de sirenes uit, uit Parijs. Um, ja. Want dat is denk ik niet het belang, ook niet van de Nederlandse schatkist, en daar moet uh, Dijsselbloem toch allereerst op letten. Ja, Maar goed, hij zou juist uh, vanwege zijn eigen partijpolitieke achtergrond... natuurlijk een goede brugfunctie kunnen vervullen... tussen uh, het Nederlandse standpunt, dat uh, overeenkomt met het Duitse standpunt... en, uh, en de, de sociaal-democratische gedachte in Frankrijk. Ja, ik, ik geef toe dat daar iets in zit, maar dat is maar zo lang als het, als het breed is. Want ik heb zelf <laughs> ervaren dat je soms met andere landen afhankelijk van het onderwerp... Beter een, een, een afspraak kunt maken met iemand van de andere politieke richting, omdat dat toevallig op dat moment ja. ook in het eigen belang van Nederland was. Dus die partij politieke samenwerking over de grenzen, die moet je niet te zwaar aanzetten, denk nee. ik hoor. Nee, goed, uh, u, u zit niet echt op de Franse lijn, zal ik maar zeggen. Nee, dat mag u wel zeggen. Ja. Ja. Wat is Tante Truus eigenlijk in het Frans? Schiet mij opeens te binnen. Wat is wat? Hè? Tante Truus in het Frans? Uh, nou, die is. Die heeft daar nooit een lang leven gehad. In Nederland is ze ook een vreedzaam overleden. Maar daar was ik niet bij. Maar Frankrijk is zo'n land, zo'n statisch land... waar de, de staat alles moet domineren... of het nou de president nou van rechts of van links komt. Ja. En, en waar men ook niet hervormingen wenst dat uh, Nederland nu toch mee bezig is. Ja. Dus ik zou voorstellen dat Nederlandse ministers zich niet te veel richten op, uh, op Frankrijk. Nee, meer op Berlijn. Dus dan even naar de eurotop van dit moment. Er is gisteren eigenlijk nog niks besloten. Geen hervorming van de muntunie, geen aparte begroting voor de eurozone. Uh, over de contacten met, uh, contracten met uh, eurolanden wordt nog gesproken. Uh, maar daar mag uh, Van Rompuy nog een half langer over nadenken. Uh, premier Rutte is daar blij mee, want dan houden landen de ruimte om eigen beleid te voeren. Bent u dat met Rutte eens, of zit u meer op de lijn van Van Rompuy? Nou, ik ben het op dit punt um, toch meer met Rutte eens dan met Van Rompuy. Die is naar mijn mening te ver gegaan. Andere onderdelen zoals die bankunie, dat steun ik uh -huh. uh, van de voorstellen, maar met wat voorwaarden. Maar hier niet, want uh, ik vond het heel gevaarlijk wat Van Rompuy voorstelde: een eigen extra, bedenkt u wel, extra begroting ja. uh, van de voor het eurogebied ja. bovenop de he, al bestaande. ...begroting van de, de EU van de 27 landen. Ja. Uh, daar is Nederland Rutte sterk op tegen. Ja. En, en ik ook, omdat ik helemaal niet nodig vind dat je een extra pot met geld moet uh, tot stand brengen... ...waar wij natuurlijk zwaar moeten bijdragen. Die, en die, want die wordt dan bestemd in hoofdzaak voor het, ja, het opvullen van, van begrotingsgaten... Van, ...van zwakkere broeders en zusters ja. in het zuiden van Europa. Kijk, ik ben duidelijk pro-Europa, zei het met kritische kanttekeningen... maar al te goed is buurman schek. gek. En daar zijn we niet voor. Dus op dit punt, niet altijd, ben ik het eens met premier Rutte... dat je dat moet afwijzen. En tot nu toe is dat er ook duidelijk afgewezen, dacht ik. Goed, meneer Ruding. Uh, Oud-minister van Financiën, voormalig topman van de Citibank... en nu voorzitter van de CEPS, de grootste denktank over Europees beleid. Ik dank u zeer voor uw tijd. Graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens. Met één druk op de knop werkt alles, denken we.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 Ja, de stad Hulst in zeeuws Vlaanderen is de afgelopen jaren flink getroffen door storingen. Achter elkaar viel de elektriciteit, het gas en ook het drinkwater uit. De 25.000 inwoners zijn inmiddels ware storingsexperts. Hoort u in het laatste deel van Storing, gemaakt door Niels de Jager. Bij het uh, schap met de waterflessen van de Albert Heijn. tot klein, uh, de 2 liter uh, pakken, zes bij elkaar... en de kleine uh, halve liter flesjes voor onderweg... 2009, september 2009. Toen uh, zag het schap er een stuk minder gevuld uit. Ja, toen was het op uh, twee of drie uur was het helemaal uitverkocht. Dat zegt uh, Ivan Matthiels, manager van deze supermarkt. Ja, want uh, in, de, in de nacht, toen is het water weggevallen, het drinkwater. Er kwam geen water meer uit de kraan. Hoe ging dat die ochtend daarna? Nou, wel meer dan normaal dat ze mensen misschien normaal eens één of twee flessen meenemen. Zij dus nu dat er gewoon wel gehamsterd werd dat er zes tot twaalf flessen gewoon per gezin al makkelijk werden meegenomen. Urenlang heb je hier dus zonder, zonder water gezeten? Uh, ja, inderdaad. Hoe gingen de mensen met elkaar om? Was het allemaal vriendelijk gemoedelijk? Of ja, gingen mensen ook echt uh, met hun ellebogen hun laatste flesje veroveren? Nou, de klanten onderling waren best uh, aangenaam ten opzichte van elkaar. Dat het is wel een beetje op de streek, denk ik. Uh, de winkel was wel onbegrip van hoe het nou kon dat we geen water hadden. Terwijl, no normaal gesproken, hebben jullie, als ik zo kijk, meer dan genoeg. Ja, er ja, dus worden zeven dagen in de week beleverd. Maar tegen een hoos, uh, zo'n toeloop, is, is gewoon niks bestand. Uh, onbegrip? Werden mensen ook boos op u als uh, supermarktmanager? Ja, wel boos. Alleen, ja, wat er niet is, dat ik, zeg, ik kan het wel proberen maken, maar dat gaat niet gaan. Dus dan ja, houdt het op. Burgemeester Jan Frans Mulder van Hulst. Uw gemeente is een paar keer achter elkaar flink de klos geweest... als het gaat om storingen. Ja, we hebben inderdaad ervaren hoe kwetsbaar het is... als netwerk uit gaan vallen. Ja, wat heeft u over u heen gekregen? We hebben eerst een grote stroomstoring gehad. Een jaar later een grote gasstoring. En een jaar daarna weer een, in de waterleiding een storing. Dat speelde in 2007, 2008 en 2009. Hoe komt het dat Hulst... Zils Vlaanderen, een beetje een ja, uithoek van Nederland, uh, dan drie keer de klos is. Nou, we zitten in de uithoek van Nederland. Uh, we liggen natuurlijk op de Belgische grens. En uh, er zijn uh, netwerken die stoppen, die stoppen hier. En uh, ja, daarmee zit je aan het eind. Dus is het uh, oppluggen of aanplugen uh, vaak een, uh, een probleem. Ja, als we kijken naar elektriciteit, er loopt eigenlijk maar één hoogspanningsleiding naar Zils Vlaanderen. Ja, klopt. En ja, dat betekent dat als het aan het eind van die lijn een storing is... dan kan er moeilijk uh, nog via die lijn uh, weer uh, zaken aangeleverd worden. Zijn uh, die hele reeks storingen... zijn dat nou ook leermomenten voor, voor, voor de gemeente, voor u als burgemeester... van, hé, hey, zoiets kan ook een keertje uitvallen? Ja, ik denk het wel. Andere kant is, uh, wij als overheid hebben allerlei rampplannen... met allerlei uh, stappenplannen erin. En dan moet de burger dit en dan moeten we communiceren die dat moet doen... Het leuke is wel, in wat je hierin ervaart, dat mensen heel erg zelfredzaam zijn. En mensen zijn niet gek. Die weten ook wel wat ze moeten doen. En uh, vaak vinden ze zelf ook uh, heel creatief oplossingen. Wij kunnen best goed improviseren. Ja, absoluut. Want uh, dat was toen ook met de stroomstoring. Uh, toen zijn er ook die zijn van de, bij het tuincentrum uh, van die bloempotten gaan halen. En uh, die hebben ze op de, gas, uh, op de, op de gasstel gezet. En ja, dan geeft dat ook warmte. Dus ja, er waren allerlei, uh, allerlei ideeën om, uh, om, om, om iets te doen. En ook de supermarkt ging improviseren toen tijdens de stroomstoring de vriesvakken ontdooide. We hebben spullen uit de diepvrieskasten gehaald netjes in kratten gestopt. We hebben spullen naar buiten op het later losparon gezet. Ja, dan verroor het 5 graden, dus uh, spullen ontdooiden niet. Dus dat is uh, uiteindelijk goed gegaan, maar alleen dankzij dat het toen verroor. Dus goed gebruik gemaakt van de natuurlijke vriezer? Ja, inderdaad. Het lijkt me dat het geen, uh, ge geen echt standaardprocedure is. Maar is het dan gewoon improviseren op zo'n dag zelf? van Ja, we, we moeten iets, voorzien. Uh, we zijn bang dat dingen gaan ontdooien, dus uh, we, we, we zetten het dan maar buiten? Nou, wat ik, wat ik nog heel goed weet is mee improviseren, zeg je. Uh, ja, het licht is ook uit, alleen er was s ochtends vroeg. Ja, dat gaat gewoon door, komt er gewoon wel een vrachtwagen van Albert Heijn met... Uh, ja, wat is het? Uh, 20-30 containers met vracht. Uh, en we hebben toen met uh, theelichtjes gewoon in de winkel... <laughs> verspreid over het magazijn en door de winkel heen... die gewoon verlicht licht zorgen in de winkel, zodat toch wel de vracht gevuld werd. U uh, heeft als burgemeester uh, aardige ervaring met het wegvallen van al die uh, voorzieningen. Heeft u nog een advies aan uh, uw collega-burgemeesters uh, hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden? Ja, ik heb, uh, ik heb daarna ook uh, vanuit landelijk uh, bij diverse colleges geweest. Maar we moeten erop bedacht zijn. En er uh, is maar één ding wat heel belangrijk is, dat is oefenen. Oefenen, oefenen, oefenen. Zodat als er iets gebeurt, uh, dat iedereen weet wat hij moet doen. En dat er niet nog eens opgezocht moet, zelden het ook alweer. En als je in een gemeente bent die al meer van dit soort dingen hebt, ja, dan wordt het eind eigenlijk een stukje automatisme. U hoeft niet meer te oefenen. Hè? U heeft toch genoeg meegemaakt. Nee, dat hebben we ook gezegd. We hoeven met de ambtenaren ook niet te oefenen van hoe moeten we dat doen. Een beleidsteam en hoe moeten we dat koppelen. Hoe moeten we de bestanden van burgerzaken raadplegen. Ja, dat zijn dingen die wat dat betreft denk ik goed gaan. Maar er is al weer wat tijd overheen gegaan. Dus een oefening zou niet helemaal weg zijn. Binnenkort misschien weer een keertje iets, iets uh, als test dan laten uitvallen. Dat zou zomaar kunnen. Laatste bijdrage was dat van Niels de Jager in deze serie, dan tenminste. Deel 5 was dat dus van Storing. En volgende week in dit theater. De Gaza-strook kennen we vooral van oorlog. Maar hoe is het om daar te leven? Smile, you are in Gaza. Volgende week in Caro. Goedemorgen, Nederland. Gewoon Gaza. Ja, in een serie van Hans-Jaap Medersen. Uh, en Hans Jaap werd gekozen dat dat tot journalist van het jaar 2012 werd gisteren bekendgemaakt. Vragen en opmerkingen bij series en trouwens bij het hele programma zijn welkom bij de Caro via Goedemorgen Nederland Straks in 2040 telt Nederland bijna 18 miljoen inwoners. En wat zijn daarvan de gevolgen? Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Niel Gunjerli. Ik zit in de auto en luister naar het radiospotje van Oranjefonds. Het is een actie voor gezellig samen eten... en tegelijkertijd om de eenzaamheid te bestrijden. Vanuit mijn auto zie ik een dame rennen achter de bus... die ze net gemist heeft. Ik stop bij de halte en geef de dame een lift tot de volgende halte. Het is een gezellige, leuke dame, vol van dankbaarheid. Ik zeg, kom een keer bij me eten. Zij zegt, waarom? Ik zeg, ja, waarom niet? Dit maak ik vaker mee. Het lijkt wel alsof het in dit land alleen legitiem is... om iemand uit te nodigen als je collega's bent... of je naast de buren, of samen een sportschool of een clubje deelt... of je kinderen samen naar dezelfde school gaan. Iemand die je hebt ontmoet in een winkel... of bij de bank, HEMA, supermarkt, bushalte of een bijeenkomst... is raar. Dan, dan wordt men achterdochtig. Ik vroeg eens aan een man die ik heb ontmoet bij een boekuitreiking... of hij een keer met mij wilde lunchen... Waarop hij zei, ik ben geen lunchtype, bovendien ben ik getrouwd. Alsof ik hem had gevraagd, ga je mee naar bed? Ik weet niet hoe je vriendschappen sluit in dit land. Je ontmoet mensen op vele gelegenheden en denkt, die zou ik meer willen leren kennen. Niet om de titel of man-vrouw-seks, maar om de individu die iets sympathieks heeft en een snaar van genegenheid en interesse bij je heeft geraakt. En dan is een uitnodiging een eerste stap, lijkt me. Hoe ontmoeten mensen elkaar? Ontdekken hoeft niet van twee kanten te komen, maar ontmoeten weer wel. Wanneer mag je iemand uitnodigen in dit land zonder dat men een vreemde belang zoekt? Wanneer mag je iemand vertroetelen zonder dat men je verdenkt van iets? Hoe maak je vrienden na je veertigste? In vele landen is het heel gewoon om elkaar uit te nodigen om samen te eten. Want dat is een begin voor vriendschap. Ik ben blij met dat radiospotje van Oranjefonds. Helaas bestaat in dit land meer stichtingen en fondsen over humaniteit dan humaniteit op straat. Niemand praat er openlijk over, want men geneert zich ervoor. Maar net zoals armoede ons land binnensluipt, kruipt ook de eenzaamheid binnen. En dat komt dan toch omdat we niet zo snel openstaan voor elkaar. Niet voor niets zijn graniums gedemoniseerde planten. Niemand durft... Nog een geranium te kopen. omdat het een symbool van eenzaamheid is geworden. Neil Gundjeri, uh, maandag, het van Henk Esproek. Niks aan de hand met de Spice Girls. Stop, was dat. Vijf voor half elf. U luisterde naar de Cairo op Radio 1. Nederland groeit nog altijd. In het jaar 2040 zijn er 17,8 miljoen Nederlanders. Ruim 1 miljoen meer dan nu. Van wie ook nog eens ruim een kwart 65 jaar of ouder is. Demograaf Jan Lotte van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, waar zit hem die bevolkingsgroei in? Nou ja, voorlopig uh, groeien we nog, omdat er uh, nog steeds meer baby's worden geboren dan dat er mensen overlijden. Dus dat is de natuurlijke aanwas, die gaat nog door. Ja. En Nederland blijft uh, op lange termijn ook, volgens onze verwachting, immigratieland. Dus dat komt er nog eens bij. Juist. Uh, en is dit goed nieuws of slecht nieuws? ligt eraan voor wie? Ik bedoel, als u wasmachines wilt verkopen... meer mensen, meer huishoudens, dan verkoop je waarschijnlijk meer. Ja. Uh, voor het milieu, ja, meer mensen. Dan zou je kunnen denken, uh, het is misschien meer belastend. Um, het goede nieuws zit hem vooral in... we worden een stuk ouder en we wilden toch graag allemaal een lang leven, denk ik. Dus het is goed nieuws. Ik denk dat het belangrijkste is, goed nieuws... meer mensen dan ooit kunnen oud worden... en ook de jonge generaties vooral, die worden een stuk ouder dan wij nog. Ja, maar er is altijd gezegd... Ouder worden, dat is leuk en aardig. En dat willen we natuurlijk met z'n allen heel graag. Uh, hebt u trouwens, hebt u de microfoon vast in uw handen, eigenlijk, of niet? Nee, hoort u mij slecht? Ja, nou, ik hoor een beetje gerommel op de achtergrond, maar dat geeft niet. Oh. Luisteren we daardoor heen. Um, ja. uh, er is altijd gezegd uh, dat uh, oud worden fantastisch is, fijn... Uh, maar dat dat natuurlijk ook gepaard gaat met een groter beroep op de uh, gezondheidszorg. En dat er mm -hmm. tegelijkertijd ook wel voldoende werkenden moeten zijn... om dat hele systeem betaalbaar ja. te houden. Ja. Als we nou naar de hele demografische opbouw kijken in 2040... zijn er dan nog voldoende werkenden en jongeren om dat hele systeem betaalbaar te kunnen houden? Nou ja, het interessante nu is dat we hebben enerzijds een bevolkingsprognose gemaakt. Met de leeftijdsopbouw. Hoe gaat die zich ontwikkelen? En we hebben natuurlijk het nieuwe beleid, de nieuwe voornemens. Om die AOW-leeftijd naar boven te verhogen. Maar het is niet alleen dat je de AOW-leeftijd verhoogt. Nee, dat betekent dat je meer mensen van 65, 66, 67 en straks 68 en 69 op de werkvloer hoopt te krijgen. Dus het aantal werkenden, het potentiële aantal werkenden, uh, uh, zal niet afnemen op lange termijn is zelfs toenemen. Ja, en is er dan ook genoeg werk voor om al die mensen aan het werk te houden? Nou, op dit moment uh, gaat het dus niet zo goed in Nederland. en hebben nee. we toevallig het geluk dat we nog uh, moeten werken tot ons 65e en niet later. Dus we krijgen nog een krimp de komende jaren van het aantal mensen dat zich meldt op die werkvloer. Dus dat gaat nog even goed. Nee. Hebben we uh, straks werk? Ja, we hopen toch allemaal dat het nog een keertje gaat keren, de economische crisis. Dat we niet naar beneden blijven gaan. Daar gaan we vanuit. En dan krijg je toch een toenemende vraag ook naar werk. Want er zijn ook heel veel mensen die dan niet meer hoeven te werken, moeten niet vergeten... ook al gaat de AOW-leeftijd omhoog, al gaat hij bijvoorbeeld naar 70... dan nog, zal het aantal ouderen dat dus niet op die werkvloer zal zijn... en wel AOW-rechten heeft, dat zal toch nog flink toenemen. Is het ook zo dat bevolkingsgroei goed nieuws is voor de Krimgebieden in Nederland? Um, gedeeltelijk, maar, maar wat is goed nieuws? Kijk, uh, wat, je, wat je kunt verwachten is. We zien dat vooral het aantal 80-jarigen, 90-jarigen gaat toenemen op de lange termijn. We krijgen 50.000 honderdjarigen in 2050. Dat zijn aantallen. Ja. En um, wat, je, wat je ook nu ziet, is dat de krimpgebieden ook te maken krijgen met uitstroom van jonge mensen. En daar zal de vergrijzing sowieso al sterker zijn. Als we nu constateren dat de vergrijzing in Nederland totaal nog eens extra gaat aanzetten, dus nog meer. 90-plussers, nog meer 100-jarigen. dan zullen dat vooral de mensen zijn in de krimpgebieden die oud worden. Dus Just. de krimpgebieden krijgen te maken met extra veel ouderen. Meer dan twee jaar geleden gedacht. Jan Latte van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik dank u wel. Nog 50.000 100-jarigen erbij in 2040 en er bijna 18 miljoen Nederlanders. Wanneer wil jij eigenlijk 100, Jeroen Wilaert in lijn 1? Uh, nog uh, 44 jaar, uh, beste Sven. En jij? Eh, uh, zevenen. Uh, vijftig jaar. Hoofdrekenen is nooit je sterkste. Nee. Ja, goed. En wij gaan terug hier in Rotterdam. Daar zijn wij, Sven. Wij gaan terug naar een gebeurtenis van, even snel uitgerekend, 72 jaar geleden. We zijn met de bus niet ver van de Kuip in Rotterdam voor de deur van de Pathé Cinema. En daar draait op dit moment voor de pers en voor overlevenden het bombardement. Um, van. Die 14 mei 1940. Maar eerst het nieuws door Jan van der Putten. Nog oh, Jan. Radio 1, het nos -journal. Wat zei je allemaal? <lacht> nou, voorop niet meer. Het is nog glad in het noorden van Nederland, luisteraars. Bij de politie komen nog steeds meldingen binnen van ongelukken. Maar het zijn er wel minder dan aan het begin van de ochtendspits. Volgens de politie in het noorden passen mensen hun rijstijl aan... en rijden ze voorzichtig. Illegalen kunnen een boete krijgen die kan oplopen tot 3900 euro. Staatssecretaris Steven vindt niet dat er een jacht op illegalen moet ontstaan. Maar als illegalen worden betrapt bij bijvoorbeeld de verkeerscontrole... dan krijgen ze een boete voor illegaliteit, staat in een wetsvoorstel dat Teven heeft ingediend. Rusland zegt dat het beleid ten opzichte van Syrië niet is veranderd. Buitenlandse zaken in Moskou neemt afstand van uitspraken... van zijn gezant voor het Midden-Oosten onder minister Bogdanov. Die zei gisteren dat de Syrische president Assad terrein verliest. En oud-minister Camille Eurlings wordt de nieuwe topman van de KLM. Volgend jaar volgt hij Peter Hartman op die met pensioen gaat. Eurlings was minister van 2007 tot 2010. En op dit moment is hij directeur bij de vrachtafdeling van de KLM. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie. In het noorden van het land is het nog plaatselijk glad door IJssel. En dan staat er één file op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... bij knoopendleen naar Heide. Vier kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1, hier is Jeroen Willaert. In lijn 1 beginnen we bij het einde. Het Inferno, het terreurbombardement op Rotterdam. Het was rond half 2 de middag van de 14e mei 1940. 54 Heinkels lieten 157 bommen van 250 kilo en 1150 van 50 kilo vallen. Het duurde 10 minuten. 800 burgers kwamen om. 80.000 raakten hun huizen kwijt. Het stadshart van Rotterdam was weggevaard. Ate de Jong, regisseur. De verfilming van dat bombardement moet een van de spectaculairste dingen zijn die je ooit hebt gedaan. Nee, raar genoeg vind ik dat dus niet. <lacht> dat klinkt als een grap. Maar nou, als het, is een, het is een enorm spectaculaire scène. Maar spectaculaire is zo'n breed begrip. Ik dacht, doe het uh, maar eens even. Ja, natuurlijk. En het, uh, doe het ziet, dit maar eens na. Uh, het ziet er uh, ongelooflijk uit. Maar uh, ja, spectaculair kan je op veel verschillende manieren. Ik heb ook andere dingen gedaan die behoorlijk spectaculair waren. Noem eens. Nou, ik heb een film gemaakt. Uh, ik heb bijvoorbeeld Miami Vice gedaan. Daar zaten een paar dingen in die logen er niet om. Maar dan heb je het puur over, over knalwerk. Hè. En dat gaat... Het uiteindelijk niet om. Als je bedoelt, spectaculair van wat het uh, belang was voor de maatschappij. Ja, dan is het bombardement natuurlijk wel heel erg belangrijk. Ja. U kunt erover meepraten. Uh, Meebellen met de vraag of u geïnteresseerd bent... of dat u het wel gehad heeft met die oorlog... of dat u vooral erg geïnteresseerd bent... in de hoofdrol van Jan Smit in het bombardement. 0800 1121. 0800 1121. Hashtag lijn1 voor de tweets. En mailen met lijn1. Apenstaatje. ntr.nl Houd toch op over die bommen Rotterdam, staat zonder hart Mijn hart ligt er wel verdonnen. Wat een ander ook mag zeggen Die slaat de plank maar mis Rotterdam, de mooiste rotstad die er is hey jong. Hoe, regis hoe, re hoe regisseer je zoiets? We hebben het nu eerst alleen even over dit essentiële onderdeel over de van het wegvragen van het stadshart. Nou, Dat kon je niet hier doen. Nee. Dat moest je nee. doen in Budapest. Ja, een deel Budapest, een deel uh, ook op andere plekken hoor. De, de, het is op verschillende plaatsen gedaan. En een deel in de computer. Dus, maar hoe je reageert, ja, je, je on... Op een bepaald moment is het heel technisch. Dan weet je van wat de mogelijkheden zijn. Dus je zegt van uh, dit kunnen we doen. En dan ga je het letterlijk op uh, platte gronden vastleggen. En dan ga je met uh, special effects mensen praten. En zeggen van daar moet die bom, daar moet die bom, daar moet die bom. Met zoveel tijdsverschil. En we hebben bijvoorbeeld hele specifieke dingen laten ontwikkelen om ze... Uh, ...er goed uit te laten zien. In Nederland doe je dit niet zo makkelijk. Ik herinner me dat Paul Verhoeven... Nee. Uh, uh, ...ook met producent San Fumalta... ...het Zwartboek de grootst mogelijke moeite had... ...om een, om een boerderij ontploft te ja. krijgen. Nou, je, je, je, je hebt je absoluut gelijk. Het, het klinkt heel erg, ik bedoel het absoluut niet als uh, flauwe grap of zo... ...maar in Budapest konden we in straten waar mensen wonen... ...dus in echte straten kregen we toestemming om ontploffingen te maken. Dat zijn natuurlijk geen dynamietontploffingen of zo. En het zijn geen echte bommen. Maar het geeft wel heel veel rook en troep enzovoort. Dat was in Nederland onmogelijk geweest. Ja. Op de dag zelf, 14 mei 1940, was de regie ook hooglijk kwijt. Zelfs onder de Duitsers. De Duitse commandant Schmid die wilde dit niet. Nee. Maar in Duitsland kreeg meneer Herman Geuring haast. Ja. Toen werden dus die lichtkogels afgevuurd... om ja. de Duitse vliegers te laten omkeren. Oberst Otto Heunen, ik heb het allemaal nagelezen... Ja. die zag dat, keerde om met zijn Heinkels. Het was anders ja. nog veel erger geweest. Maar ja. Oberst Wilhelm Lackner vloog door. En die ging ja. bombarderen. Dat zijn historische feiten. Ja. Die ik, ken. Nou, ik weet niet of Göring een feit is. Dat wordt wel gezegd, maar dat ligt toch wel erg in het speculatieve. Deel, hoor. Uh, dat is niet feitelijk bewezen. Maar het is ook niet bewezen dat het niet zo is. Nee, maar, Rob... maar de rest uh, klopt bij mijn weten. Rob Noordhoek is historicus uit Rotterdam. Hè? Jij bent verbonden hier aan, een, ja. aan het museum. Ja, Museum Rotterdam. Ja. Jij kent dat natuurlijk ook. Het verhaal, ook een historische fout. Allemaal van die bagage. Met waar, waar ik hinderlijke bagage misschien wel waar ik mee naar die, naar die film ging. Het verhaal bijvoorbeeld van de mariniers voor het Witte Huis. Uh, Atte de Jong, dat heb je wel gefilmd. Ja. Daar is Jan ja. Smit ja. als Vincent, de jonge amateurbokser, al bij ja. betrokken. De aanvankelijke ja. beschietingen. Ja. Op de ja. brug daar. Nou, op de brug. Kijk, in de film is het zo dat hij letterlijk aan het wandelen is ochtends en dat hij iemand begeleidt naar de brug toe. Eva die daar foto's wil maken. Omdat ze haar vader iets met witte huis te maken, dat soort dingen. En het overvalt hen. Ineens komen er allerlei mensen in een rubberbootjes. Een aantal Duitsers in rubberbootjes. En Nederlandse politieagenten en Mariniers uh, rennen de, de brug op en de omgeving om op die mensen te schieten. Maar ze, ze hebben geen idee wat er aan de hand is. Ze geloven het in het begin ook niet. Rob Noordhoek, daar is. En daar staat ook in de boeken heel veel heroïk omheen geschreven in de loop van de uh, jaren. Ja. Ja, maar wat dat... was nou reëel? Nou, die heroïek die is vooral uh, opgebouwd rond de aanval van de mariniers op het brughoofd van de Willemsbrug. Uh, eigenlijk op 13 mei, dus 13 al drie mei. dagen na de inval. Er wordt er al een hele tijd gevochten. Ook Staat, onder de... de onder stad, de, stad de, on al in lichte laaien ja. uh, eigenlijk. Uh, maar het bombardement heeft dan nog niet plaatsgevonden. En uh, ja, die aanval uh, mislukt eigenlijk. Er is heel weinig uh, informatie over wat er is. Er zitten ongeveer 60 uh, ook uh, vrij uh, benauwde Duitsers verscholen onder die brug. En in het Nationale Levenszekeringsbankgebouw. Die zijn daar eigenlijk terug. ...gedrongen Al eerder door andere mariniers Aan in de, de bootjes. eerste dagen. Dus er is een uh, complete chaos. En, en die uh, op, uh, hele moedige aanval, die, die eigenlijk faalt, is uh, uh, na de oorlog eigenlijk, en uh, al tijdens de oorlog, heel erg. Uh, ja, heel erg opgeblazen, eigenlijk. Uh, en die dapperheid, die er zeker was, is ook als een voorbeeld gesteld van. Ja, daar gingen de Mariniers met het mes tussen de tanden achter de Duitsers het water in. Dat en was dat was al natuurlijk te veel, ook nodig. Dat was al te veel cinema? Uh, nou ja, ook inderdaad. Dat is inderdaad een. Ja, uh, ja mensen willen toch een, uh, een mooi verhaal. Maar uh, ja, de realiteit van oorlog is vaak uh, uh, Gehannes. Ja. Ja, dus, er hangt nog een plakette daar op uh, wat ooit de voet van de oude Willemsbrug was. Ter herinnering aan die Mariniers. Ja. Die Willemsbrug is verdwenen. Ook zo'n handicap, Ate de Jong, dat heb je allemaal niet meer. De catacomben onder de Wilhelmsrug waar het gebeurde... stinkt daar nu vreselijk naar stront en pis, <laughs> die zijn er nog. Maar Ate, dat was dan geen locatie. Het was ook nee. niet de keus. Nee. Want, maar ik dit, zeg het al, en, ik en, zeg het al, kom je met een enorme bagage... onder andere met zo iemand als Rob ook, naar die film kijken. Maar je hebt de gecompliceerdheid van dat alles niet... Willen verfilmen. Nee, nou ja. De, de, de, de anekdote of de, de, de episode die je nu net noemt, uh, die zit ook niet in de film. Hè. Het, het gevechten tussen de Nederlanders op de Willemsbrug tegen de Duitsers, dat is geen onderdeel van de film. Het de enige deel wat daar zit bij, die, bij het Witte Huis is de allereerste. Aankomst van de Duitsers die uit uh, uh, vliegtuigjes uh, in het water sprongen met de rubberbootjes. Ja. met watervliegtuigen. Ja. Het was echt zo, echt nog ja. heel vroeg in de ochtend. Vier, ja, vier, uur op vijf uur uh, ja. eigenlijk. Ja, daartussen uh, Noord-Eiland en de Boompjes in Rotterdam. Ja. Ja. Uh, gisteren had ik Koos Postema nog even gebeld um, die de dominee speelt ja. in de film. Die ja. uiteindelijk uh, uh, het uh, verstandshuwelijk moet afsluiten tussen Eva en haar dubieuze zakenman, onderdeel van het verhaal. En Koos heeft het als Rotterdams jochie gewoon meegemaakt. Hij zei wat klopte. Wat ik me nog heel goed herinnerde, was de immense naïviteit van iedereen. Ja. Ik ging gewoon buiten spelen, zei Koos Postema. Ja, Atenien. ja. Ja, dat klopt. Kijk, alles wat ik uh, teruggelezen heb... En, en natuurlijk maak je in een film op een bepaald moment hele specifieke keuzes... en mijn keuze was om het uh, te benaderen vanuit zeg maar, de algemene naï naïviteit van de gewone bevolking. Ze geloofden niet dat er oorlog zou komen. En zelfs toen het begon konden ze zich nauwelijks voorstellen dat dit door zou gaan... Um, maar uh, uh, het klopt dat, uh, dat, uh, dat mensen s ochtends met hun boterhammertrommeltje achter op de fiets langs de Maas fietsten. Om even te kijken hoe het vandaag met de oorlog ging. Dat duurde maar een paar dagen natuurlijk. En die hele onschuld, die is natuurlijk helemaal weggevaagd door het bombardement. Toen is er wel heel erg iets veranderd in de mentaliteit van de Nederlanders. Ja. Ja. Rob, ja, dat dat Rob zie je ook Rob heel goed. goed ja, uh, bijvoorbeeld hier uh, niet ver vandaan, op Afrikaanderplein, plein, uh, hebben eigenlijk een uh, ingegraven groep Nederlandse soldaten vrij lang stand gehouden. Hier op Zuid ook. Hè? Hier op Zuid. Ja. En daar wonen ook mensen aan dat plein. En soldaten van beide kanten, lees je terug, waren uh, hoogstelijk verbaasd dat die Rotterdammers uit de ramen hingen en uh, toejuichten en scholden alsof de voetbalwedstrijd trof. Uh, ja, <laughs> dat en, heb ik ook gezien. En nog dat gelezen. is dus de ernst van de situatie uh, drong daar niet uh, door. Maar dat is ook met die agenten die inderdaad met getrokken lopen op die, die Duitse uh, luchtlandingstroepen afgaan als ze uh, met rubberbootjes aan land gaan. Ja, dat, dat is natuurlijk ook van een, uh, ja. wat zijn we hier aan het doen? Naïviteit, uh, die diegene. Ja. ja, maar het is van alle tijden. Dus de ja. oorlog is niet keurig gepland of strak Je kan geregisseerd. er niet op, uh, voorbereid zijn. Zoiets gebeurt nu, denk ik ook, maar in verschrikkelijk veel ergere zin en veel langduriger in Damascus Aad Jong ja. Nou, ik, ik, ik, ik, ik zou dat ietsje anders verwoorden. In het begin wel, maar ik denk dat dat nu toch wel structureler is en dat die naïviteit in Damaskus toch wel ik weg is. Ik denk het wel. Meneer Van der Rest is aan de telefoon. Die heeft het allemaal meegemaakt in Rotterdam. Ja. Vertel. Ja, inderdaad. Ik ben, voor mij is het heel speciaal. Ik ben 9 mei jarig 10 mei brak de oorlog uit. Ik woonde vlak tegen Waalhaven aan. Hoe oud was u toen? Ik werd 11. En ik woonde vlak tegen Waalhaven aan. Vliegveld, Waalhaven. Natuurlijk. En toen zaten we in de kelder. En we woonden buiten. Dus een, bu een buitenhuis. In de kelder. Mijn vader gauw een paar kermersbedden neergelegd. En zo zaten de eh, moffen, noem ik ze nog altijd, die oude zijn, ik vind mijn 84 ste nee. zo noem ik ze nog altijd. En zo in de tuin, en zo ramden de mariniers er weer uit. Het was, was straks om vier uur begon dat. En later zeiden we nou, dat Rotterdam brandde. Ik ruik nog altijd de brand als die hierover gaat. En net kreeg ik kippenvel op mijn ziel toen ik die stuka's hoorde duiken... want dat gebeurde ook op Rotterdam... op de Waalhaven en op Rotterdam. Ja, dat is een geluid. Dat vergeet je hele leven niet. En nu heb ik heel veel moeite... met die vluchtelingen die hier nu in, in kampen zitten. Herinner ik me altijd... ik heb drie bombardementen meegemaakt, ook door de Engelsen die verkeerd bombardeerden toen. In 1943 maar... is er ook gebombardeerd op Rotterdam... maar dat waren toen de geallieerden, inderdaad. Ja, ja, en die misten. En dat ze... Toen was ik wat ouder, dan ging ik met vrienden helpen, want het brandde ook nog. En dan zag ik vrouwen, of oudere vrouwen, helemaal gedraaid, zoals het echt gezegd wordt, een vogelkooitje in hun, in hun hand. Dat was het enige wat ze overhouden. En daar zat dan of een vogeltje in, ik had laat dat geloof ik in het beeld van een film, dat er geen vogeltje in zat, maar zo, zo... Dat heb ik Tuurlijk, Maar meneer Van der Rest, moeten we moet even onderbreken, want we moeten ook door. Maar ik wil ook over ingaan op wat er net gezegd is. Onder andere, uh, koos posten maar memorerend. Men was naïef. Men geloofde zijn eigen ogen niet. Het was geen film. Het was waar. Het was oorlog. Ja, had u, ja, dat, had u vat, dat ook? Ja, je, je verwachtte dat helemaal niet. Dat, dat, dat, dat, dat, ja, oorlog. Ja, je, ja, dan wist je niet wat er was. En dat gebeurde, en ze kwamen aan jouw Rotterdam, en aan het eind, hebben de boven nog eens Rotterdam ook alle havens kapot gemaakt, voordat ze weggingen. Voordat ze weggingen, was het eind van de oorlog. Maar dan komt het bombardement, u bent bij de Waalhaven, u ziet het toch ook? Ja, dat zie je, ja, de, de, de, de, dat zie je in de vet, maar je, maar je gelooft het niet, het is, hm. het, is, het is onvoorstelbaar. En dan hoorde je op de radio, want ik weet niet meer hoe die man heette. Eh, eh, maar die dan op de raden, was de enige bekende die vertrouwde berichten doorgaf... die gaf door dat eh, de Duitsers... Zouden, wij hadden dan vrede getekend, we zouden niet gebombardeerd worden. Nee. En de vliegtuigen waren al onderweg en toch werden we gebombardeerd. Meneer van der Rest, ik heb uh, ook een andere getuige uit die tijd aan de telefoon. Mevrouw Verbeek, u heeft het ook ja. meegemaakt. Jawel. En ik wil eerst zeggen dat er een foutje staat in de film... Want een persoonsbewijs werd getoond met het gezicht als feest, dat ze dus de camera inkijkt. Maar wij moesten als uh, het linkeroor, moest zichtbaar zijn op het persoonsbewijs. En dan wil ik ook nog vertellen, dat niet de... De eerste, parachutisten, de eerste parachutisten bij het Noorder Eiland uh, naar beneden kwamen, maar bij het vliegveld Waalhaven. Ja, precies, vlak bij meneer Van der Rest. Nou goed, ja, dat, dat, persoonsbe ik... dat persoonsbewijs, dat monteren we eruit. En, um, maar nogmaals, ook even ingaand op wat meneer Van der Rest al zei en Postma, hoe beleefde u dat? U, u, u stond toch ook volkomen verbaasd? U bent nu inmiddels 84, maar goed, u was een meisje, ja. mevrouw Verbeek. Ja, maar mijn moeder die had er al helemaal rekening mee gehouden, was, want het was toch dreigend. Want wij woonden, wij sliepen eigenlijk op de slaapetage, maar vanwege de dreiging had mijn moeder ons al naar beneden gehaald. En toen de vliegtuigen kwamen en wij, wij zagen ze zo, want wij woonden vlakbij het vliegverdraamwater, toen zei mijn moeder direct, kinderen trek je beste kleren aan, het is oorlog. Maar daar begreep u niks van, denk ik? Ja, wel, want ik was elf jaar. Ja. Ik begreep dat donders goed en dat zagen wij ook... want wij zagen ze zo de vliegtuigen, uh, de parasitisten naar beneden komen... en de jachtvliegtuigen van het Vliegval Waalhaven gingen nog de lucht in... maar die werden één voor één naar beneden gehaald. Hoe heeft u het dan vervolgens die paar dagen beleefd tot dat bombardement... Uh, nou, uh, wij, wij zijn natuurlijk uh, heel snel bezet door de Duitsers. Vanaf het vliegveld Waalhaven liepen ze via de, uh, de Wolpersbocht en de Brilsalaan zo naar de bruggen toe. Dus wij waren uh, van het bombardement zelf, uh, hebben wij niet meegemaakt. Maar er zijn wel, uh, de, bijvoorbeeld de vrijwillige brandweer die naar het vliegveld Waalhaven ging, daar zijn verscheidene mensen van omgekomen. Ja. Dank u wel, mevrouw Verbeek. Ik ga weer terug naar Ata de Jong hier voor de pathébioscoop. Er zitten nogal veel van dat soort overlevenden ook hier nu naar de film te kijken. Ja, ja zit op dit moment zit er een, uh, een kleine zaal vol van een paar van mensen die het meegemaakt hebben. Ja. En die komen er straks uit. Ja. En die, die gaan het dan ook uh, vergelijken, neem ik aan. En ja. die krijgen ook die emoties. Want net ja. al die meneer die, die Stuka's hoorde, nou, dat was, was geen historische opname uit archief. was gewoon uit de film. Die mensen ja. die komen ook met die bagage. En die ja. worden ook geconfronteerd. U heeft er natuurlijk ja. afgelopen dinsdag uh, in Amsterdam al een paar gesproken. Nee, ik heb ze niet gesproken. gesproken. Nee. Nee, er waren een paar mensen hoor, maar uh, ik heb ze niet gesproken. Je merkt aan deze reacties hoe het leeft. Ja. Wat het weer losmaakt. ja. ja. Hoe belangrijk is het dan om die, film te, om die film te maken? Want je hebt ook een heel mission statement ja. uh, hier nou, geschreven. Weet je, weet je de, de, de, uh, in alle eerlijkheid moet ik zeggen dat de film gemaakt is voor een jong publiek. Het is om een, een jonger publiek die eigenlijk wel weet dat het bombardement gebeurd is... maar er eigenlijk verder niet zoveel van af weet, Ook niet weet hoe Rotterdam eigenlijk zijn vorm gekregen heeft. Het is om die mensen te betrekken bij het verleden en ze daarbij ook... Uh, uh, het gevoel te geven dat de enorme veerkracht die mensen kunnen hebben. Want Rotterdam was natuurlijk helemaal weggevaagd. Maar het zijn niet de huizen die weggevaagd, maar het was het vertrouwen en de hoop van de mensen die weggevaagd was. Nou, dat hebben ze weer op de. De ziel was weggevaagd. Ja, dat is eigenlijk nog beter uitgedrukt. De, de ziel was weggevaagd. En, en uh, wij, ik vond het belangrijk om dat ook over te dragen naar een nieuwe generatie. Dus. Uh, uh, het vreemde is dat de mensen die het meegemaakt zullen hebben... die zullen allemaal hun eigen verhaal hebben. Maar de film gaat niet zozeer in op, op de belevenis van de mensen die het meegemaakt hebben. Nee. De, de, ik ben een beetje bang dat ze er misschien wel heel erg van onder de indruk kunnen zijn. Want het roept natuurlijk heel veel herinnering op. Gewoon even, het geluid al. Je ziet overigens ook dat die herdenking van het bombardement... juist de laatste jaren een enorme vlucht heeft genomen. Hè, met uh, de indrukwekkende uitlichting van de brandgrens, de moddership een paar jaar geleden... met schijnwerpers die luchtig gingen. Uh, een permanente markering, uh, ja, grote herdenkingen eigenlijk. Terwijl in de 50 jaar na de oorlog lag uh, heel Rotterdams... eigenlijk de nadruk op uh, het vieren van de wederopbouwdag, ja. 18 mei. Want vier dagen later, na het bombardement, werd al opdracht gegeven... aan de ingenieur Witteveen om de stad te herbouwen. Ingenieur Witteveen. Heel Rotterdams. Moderne, en dat werd dus moderne heel city planning. Gevierd. En nu, uh, als mensen, eigenlijk mensen die die oorlogsstad uh, niet meer bewust hebben meegemaakt hier uh, over herdenken nu het bombardement om na aan terug te denken. Dat is ook wel opvallend eigenlijk. Hoe belangrijk is de film dan? Met de insteek van Ater de Jong dat het vooral een, nou ja, een film voor de jeugd moet zijn... Nou ja, ik, ik denk dat, dat, dat daar wel wat in zit. Dat je op zo'n manier, om dat uh, ja, uh, invoelbaar te maken... dat het uh, mensen dus uh, ja, een beeld geeft, een emotie bij die gebeurtenis. Want het is inderdaad een verhaal. En je ziet dan uh, met de brandgrens wat er precies verwoest is. En ja, het geeft natuurlijk ook een aanleiding om, uh, om er meer over uit te vinden. Uh, het zij uh, op internet, het zij door te lezen. Dus in die zin uh, kan dat uh, wel degelijk een functie hebben. Ate heeft in zijn mission statement ook geschreven... dat het een film moet zijn zonder haat. ja... Vertel dat maar eens even aan die mensen die het hebben meegemaakt. <gifflen> nou, ja, ja, nee. Ik, ik, ik 80.000 het... mensen zonder huis, 800 ja, nee. doden. Ja, en toch moet je daar overheen stappen. Zelfs de mensen die het meegemaakt hebben. Ik ga ja, niet maar dat is een teneur van nu, he, zoveel Absoluut, jaar later. Absoluut, Maar elke film die over de oorlog gemaakt wordt... zegt meer over de tijd van nu dan over die tijd zelf. Ja, er zijn he. nogal wat regisseurs. Ja. Dus je kunt ook een anti-oorlogsfilm maken. Ik denk aan Apocalypse Now van Francis ja. Coppola. Of, ja. of uh, ja, wat, wat, wat Spielberg gedaan heeft met Saving met Private Ryan. Ja. Was ja. ook alweer een andere invalshoek kiezen. ja. ja. Eh. Nou, dit is zeker geen pro-oorlogsfilm. Nee, <laughs> en, uh, Maar, maar die, die. Maar wil je verzoenen met de eh, eh, bezetters? Ja, absoluut wel. Met de bezetters? Absoluut wel. Ja. Ik vind dat het, dat het nu, zoveel jaren later, dat je dit... Je kan wel de, de, de, de mensen die de beslissingen genomen hebben... Dus het kader van de naties, die kan je nog zeer, heel veel verwijten. Maar ik denk dat je de breedte van de bevolking dit niet meer kan verwijten. De Duitse bevolking? De Duitse mean? bevolking, ja. ja. En de Duitse militairen? En, de aanvallers? En, uh, voor een klein deel. Ja, dus je kent, niet, niet helemaal. Laten is... we wel zijn, Nederland heeft zich ook niet zo netjes gedragen in Indonesië. In België, in de Congo heeft huishouden en, en de vikingen. En er is geen volk die zich goed gedragen heeft. En, Het kwaad uh, heeft allerlei nationaliteiten. Uh, ja, absoluut. En, en ik denk dat je de, in de breedte de Duitse bevolking dit nu absoluut moet vergeven. Niet de beslissingenmakers, hè. dat is iets anders. Ja. 0800 1121, 0800 1121, daar kunt u nog op meepraten. Ik heb een tweet van Marieke. Ik snap het heel goed dat de regisseur Jan Smit heeft gekozen... om de hoofdrol te spelen in het bombardement. Jan is een Nederlander waar veel mensen tegenop kijken. Nou ja, kijk, dat onderwerp, dat had ik nou nog, ook nog eens even <tie> willen aansnijden. Ja. Jan Smit is, ja. iemand, is iemand anders. Uh, onze vaste uh, mailer en, en, en luisteraar Jan Bakker... die zegt, de Nederlandse filmindustrie is nu wel heel erg ver. Echt. T nou, dan heb je dus twee dingen. Uh, de commerciële ja. uh, kritiek en uh, de waardering. Namelijk dat Jan Smit toch ook een iconisch voorbeeld ja. van Nederlander is. Ja. Nou, kijk, het, begin, het begon meer mensen denken wel je hebt Jan Smit genomen omdat hij heel bekend is. Nee, Jan die past heel goed. Jij kende hem helemaal in niet, want je kwam uit ken, Engeland. Ik, ik kende hem inderdaad niet. Hij woonde nog in Londen ik, ik toen. Ik woonde toen nog in Londen. Maar uh, het speelt... Kijk, Jan was goed voor de rol. En dan het feit dat hij heel bekend is, speelt natuurlijk wel mee. We uh, hoeven niet te verbergen, het feit dat hij zo bekend is helpt. Het helpt publicitair. En het helpt... We hadden hier een, uh, de boekpresentatie van, uh, van de roman... een ja. paar weken geleden hier in Rotterdam. Een we roman van Aten de Jong. Ja. En toen was er uh, uh, een, een, een oudere man, een Rotterdammer die het ook meegemaakt had. En die tot onze vreugde natuurlijk vertelde van... ja, ik vind het geweldig, Van mijn kleindochters... die zeiden van, we willen die film zien. En wat was er eigenlijk met dat bombardement? Vroeger aan hun opa. En die zei dus, de, omdat Jan Smit erin zat... want zo wouden het zien vanwege Jan Smit... Uh, kon hij over het bombardement vertellen. En dat is natuurlijk voor een deel is dat ook de opzet geweest. Ja. Maar Jan is ook een hartstikke goed acteur. Want daar gaat het natuurlijk om. Als hij niet de goede acteur was, dan had hij die rol nooit gekregen. Ja, laat ik zeggen, dat was natuurlijk met enige vrees naartoe naar, naar, naar geleefd. Jan Smit in die film, wow, ik moet zeggen, ik vind hem wel natuurlijk. Ja. Dat is al uit jouw mond, is dat wel een heel groot compliment. Nou, maar ik zeg dan nou, niet dat hij meteen op het niveau is van uh, andere grote acteurs. Maar hij, wat hij moet doen, namelijk die tamelijk naïeve uh, amateurboxer die een beetje ja. bijklus als bakkersknecht, ja. dat doet hij redelijk. Ja. Ah, ik uh, vind of, dat, beter dat, dat redelijk, doet, hij beter maar... doet dan <laughs> redelijk. Dat doet hij, dat, nou, nee, nee, naturel. Ik vind, ja. ik vind hem Jan Smit. Ja. Uh, ja. Hij is een star, hè? Een star blijft altijd zichzelf. Rob, Rob Noordhoek, uh, het is nou niet exact een, uh, een, een Rotterdams voorbeeldmodel daar uit Volendam. Ja, maar ja. hij speelt geen Rotterdammer, ja. hè? Nee, nee, nee, nee. Maar Rotterdam is al van oudste migrantenstad en het barsten daarvan de bevolkingsgroepen. Ja. Ook heel veel Duitsers, he, want tot op het moment was Rotterdam een bij uitstek pro-Duitse stad. Want daar werd natuurlijk ook het brood aan verdiend. En uh, ja, uh, het is uh, niet ondenkbaar dat er ook een Rotterdammer uh, tussen zat. Dus, alle, de hele wereld kwam hier samen in havenstad, haven. Havenstad, Dus dat is uh, geen, uh, geen probleem. En als hij geen Rotterdammer speelt... En, en het is natuurlijk een acteur, hij doet maar alsof. Hij is ook geen bakker en uh, bokser, <lacht> nee. neem ik aan. Nee. Ben je benieuwd naar? Nou, want jij hebt het film nog niet gezien, hè? Ik heb hem nog niet gezien, nee. Nee. nee. Ik ben wel benieuwd. Ik krijg een mailtje van Anita Klaver. Ik krijg het zo in mijn handen gedrukt. Ik, ik vertel dat waar u bij zit moet sterk aan mijn moeder denken. Want die zat in de kelder op de school tegenover haar huis, Rozenburg. Kraling in de Schuilkelder. Ja, dat was de eerste reeks bommen vielen daar bij Kralingen. Ze was toen 22 jaar. Een marinier gaf haar automatisch zijn helm bij een ontploffing om voor haar hoofd te houden. Na het bombardement stond hun huizen nog. En mijn moeder zei, godzijdank staat het er nog. Waarop haar vader zei, ja, het gebombardeer is ten einde, maar voor ons begint het nu. Tussen haakjes daarachter, Joodse familie. Ja. ja. Ja, het leed is natuurlijk on onwaarschijnlijk de persoonlijke leed. Daar hè. is geen vergeving voor. Jawel, toch wel. Absoluut wel. Uh, ik bedoel, uh, uh, je, moet je moet niet vergeten... Ik ook, weer ik nuance, praat het ook weer nuanceren? Ja, ik praat het bombardement niet goed, hoor. Deputaties uh, ook niet, neem ik aan. Nee, ook niet. Maar je kan niet blijven leven met haat. Als je met haat blijft leven, dan gebeurt het opnieuw. En als je eroverheen stapt, als je de kracht hebt om eroverheen te stappen... dan kan je uh, een veel beter leven leiden. Oké, okay, we zijn bijna aan het einde. Want uh, uh, ik geloof dat we uh, de eindtijd hebben. Nou goed, dat hoor ik nog wel even in mijn oor. Al... Moet je nog meer over Jan weten? Ja, graag. <laughs> wat wil je weten? Uh, want Jan? Jan, is, Jan is ook uh, natuurlijk heel erg benieuwd... hoe dat nu straks al wat er wat over hem heen ja. komt... Ja. zet zich schrap, enigszins. Ja. We hebben natuurlijk wat meer ge gepraat over dat RTL-gedoe. Ja. Ja, het is trouwens geen RTL-film, hè? Nee, nee, maar het gaat over de RTL-isering. Ja, van ik begrijp film. wat je bedoelt. Oké. Okay, ja. ja, dat vind ik, vind ik jammer dat het zo gedaan wordt. Want raar genoeg heb ik een hele andere achtergrond. Ik kom uit een eerlijk gezegd uit een communistische achtergrond. En ik vind het fantastisch dat er volksfilms gemaakt worden voor een brede laag van de bevolking. Nou, dat is de hele opzet geweest. En het past erop Noordhoek heel erg bij de herleving van het bombardement dat niet vergeten is. En dat is een essentie ja. ook voor Rotterdam en Nederland. Ja, Even klopt. Want, want dat gericht zijn op jongeren, dat is ook heel belangrijk. Onze zusterorganisatie, het 6 Museum Rotterdam, is ook bezig met een Rotterdam Reset Experience. Dat speciaal gericht is op jongeren om dat bombardement eigenlijk inzichtelijk te maken voor hun en hun, uh, daarover te vertellen. Nog één korte vraag, Aten hoeveel Hoeveel Hoeveel bioscoopbezoekers verwacht je? Ja, weet je nooit. Maar ik, la, ik zeg altijd van, ik zou teleurgesteld zijn als het er minder dan een half miljoen zijn. Maar ik hoop op meer. En de discussie gaat door. Belangrijk, essentieel. Verzoening of haat? Neem dat mee deze vrijdag. Op weg naar de kerst. Dan kom je tot twee dingen. Toe. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. In twee dingen theatermaker Paul van Vliet...